Bouwman met het NOS-journaal. Het zuiden van Duitsland heeft te maken met grootschalige overstromingen door hevige regen. Op verschillende plekken staan er straten onder water en zijn evacuaties gaande. In delen van Beieren en Baden-Württemberg geldt het hoogste waarschuwingsniveau. In de regio rond het Bodemeer kregen 1300 mensen het advies om hun huis te verlaten. Volgens Duitse media staat het water in sommige regio's op een niveau dat maar eens in de 100 jaar voorkomt. De regerende ANC-partij in Zuid-Afrika heeft geen absolute meerderheid meer in het parlement. Bijna alle stemmen in Zuid-Afrika zijn geteld en het ANC heeft net 40% gekregen. De grootste op oppositiepartij, de Democratische Alliantie, heeft 21% van de stemmen. Ook de nieuwe partij van oud-president Zuma veroverde bijna 15%. De regeringspartij ANC heeft zoveel verloren dat ze een coalitie moeten vormen...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 De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Het weer, veel bewolking en lokaal nog een bui. Verder overwegend droog en vanuit het noordoosten ook wat zon. Aan zee is het een graad of 16. In het oosten kan het 22 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 I'm gonna call my girl and take her for a ride. Cruising in. Shine. is het even na twee uur Zandvoort. Een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag vandaag vanaf locatie bij het Buurtfeest in Nieuw Noord. Gezellig. Wij zitten vanuit Pluspunt. Benno, Thomas en ik. En uiteraard onze gasten die langskomen in de studio in Pluspunt. Benno Veugen. Ja. En onze eerste gast van dit uur na twee uur is Maurice Koops. En Maurice, ja, jij bent van project Brandveilig Wonen. Um, zo in, in, tijdens de muziek had je een leuk verhaal, tenminste, leuk, uh, een interessant verhaal over wat een van de ambassadeurs, noemen jullie het eigenlijk nog zo, de ambassadeurs ja. van, of in ieder geval de voorlichters. Voorlichters brandveiligheid. Ja, precies, precies. En die gaan bij de mensen naar binnen. Onder andere met een CO-meter voor koolmonoxide te meten. Ja, klopt. En dat gaat wel eens mis. Ja, uh, afgelopen donderdag uh, was een van de voorlichters uh, op bewoningbezoek in Haarlem. En uh, ja, de meter sloeg al heel gauw uh, in, een, in het hoge alarm. En uh, hij gaf een waarde aan van 175 ppm. Even voor de duidelijkheid: er is een laag alarm en een hoog ja. alarm. En een hoog alarm betekent. Ja, acuut, acuut zo snel mogelijk naar buiten. Ja. In het geval van het lage alarm kun je nog eventueel kijken van nou, wat is nu mogelijk te veroorzaken. Da, dan kan je de brandweer de nog bellen. Dan, ja. <laughs> maar in ja, het hoge percentage is gewoon zo snel mogelijk naar buiten brandweer bellen. En ja, de meting laten doen en eventueel de ploeg laten kijken van nou ja, wat is de veroorzaker ja. van de CO. En wat was het in dit geval? Ja, in dit geval ging het om een ouderwetse open keukengijzer. Okay. En uh, ja, dat is toch wel een veel voorkomend iets. Uh, nog steeds, ja? Uh, in het kader CO-incidenten, ja, nog steeds. Uh, ja, je zou er vanuit gaan, uh, jaren geleden is de weg ingezet, uh, hey, we gaan de gijzers uitfaceren. Uh, maar zeker in de oude wijken, in de oude bouw, kom je ze nog regelmatig tegen. Ja, ja, ja, ja. ja. Ook bijzonder. Ik dacht dat dat al inmiddels wel zo'n een beetje uh, verdwenen was, die, die oude gijzers. Ja. Maar uh, dus niet. Nee, nee en, totaal niet. Oké. Okay. Um, nou ja, dat, dat even uh, mooi meegenomen. Uh, vertellen jullie dat zulke verhalen ook uh, vandaag hier in het buurtfeest Nieuw Noord, waar jullie met een uh, zware delegatie aanwezig zijn? Uh, ja, sowieso. En uh, wij zijn de afgelopen uh, anderhalf jaar toch wel regelmatig hier in Zandvoort ook uh, geweest in samenwerking met Prewonen op verzoek vanuit de gemeente Vandaan uh, die diverse voorlichtingsbijeenkomsten uh, gehouden. En uh, ook hier uh, bezoeken de voorlichters natuurlijk de senioren aan huis. Dus uh, ja, we zijn uh, zeker ook in deze hoek heel actief bezig. Oh, de, de voorlichters gaan alleen bij de senioren uh, aan huis? Uh, ja, op dit moment nog wel. Mm. Uh, maar uh, ook intern bij ons is steeds meer de discussie van ja, maar brandveiligheid gaat iedereen aan. Eigenlijk wel, ja. uh, We hebben eigenlijk al het schoolprogramma jong geleerd oud gedaan. Ja. Groep 4, groep 7 uh, en dan de senioren. Maar ja, we willen ons nu ook meer gaan focussen op die groep uh, daartussenin... Mm. Dat is de grootste groep. Uh, op dit moment nog de grootste groep. Ja. Maar ja, als je kijkt naar 2040 toe en uh, de, uh, ja, de vergrijzing. Ja, 2040 zit die op zijn hoogtepunt. En uh, ja, zeker die, ja, die, die tijd tot 2040 wordt voor ons als brandweerzijnde best wel een uitdaging. Ja, ja. We zien uh, ja, landelijk dat de vergrijzing echt effect heeft op brandveiligheid. Hm. We zien steeds vaker dat senioren toch het slachtoffer zijn van incidenten uh, door of bij brand hmm. en uh, ja middels dit soort voorlichtingssessies en woningbezoeken proberen we dit uh, zoveel mogelijk voor te zijn. Ja. Zien jullie effecten eigenlijk van die voorlichting? Uh, zekers. Uh, en uh, zeker bij de, bij de lagere uh, scholen, uh, de groepen 4, groepen 7. Je ziet dat ze het meenemen naar huis. Uh, je ziet dat er ook bij Open Oma over gesproken mm. wordt. De brandweer is op school geweest. En dat er daadwerkelijk kinderen zijn die zeggen: Ja, oma, maar dat mag u niet meer doen. <laughs> dus hey, uh, jong geleerd, ja, oud leuk. gedaan. Ja. En, maar ja, je ziet dat de boodschap uh, overgebracht wordt. En uh, we merken het ook over in de aanvragen die bij ons binnenkomen. Dat brandveiligheid, ja, dat het onder de bevolking wel leeft en dat steeds meer mensen uh, ja, zelf contact zoeken met ons. Met name die, uh, al die elektrische batterijen, hè? die, die opladerbare batterijen uh, voor fietsen en uh, god ja. weet dat allemaal. Ja, de, dat is zeker de laatste jaren natuurlijk een enorme vlug genomen. Het aantal elektrische fietsen neemt toe, maar ook het aantal scootmobiels, is ja, zeker in het ja. kader uh, bij de senioren, neemt steeds meer toe. En uh, ja, de, de e lithiumcellen die daar vaak tegenwoordig uh, in gebruik worden, uh, ja, zit toch een extra risico aan vast. Hmm. Uh, vooral op het moment als ze gaan branden, uh, kan je hem ook zelf niet zomaar eventjes uitmaken. Uh, je moet hem echt dompelen in het water, onder water, laten staan 24 uur. Ja. Uh, Zo'n batterij is ook best kwetsbaar. Hè. Mensen staan er niet meer stil, maar als de elektrische fiets omvalt, kan de batterij intern beschadigd raken. Met het effect dat hij tot zelf ontbranding komt. Ja. Uh, staat hij op een mooie zomerse dag uh, de hele dag in het volle zonnetje op de boulevard. ...snapt hij ook niet van op. Nee, nee. Dus uh, ja, uh, uh, het is een mooi middel... De, ...de elektrische fiets, de scootmobiel... ...maar de ion-lithium-batterijen... ...die erin zitten, de accu's... ja, ...daar moet je toch wel heel bewust mee omgaan. Ja, precies. precies. Um, nu zijn jullie met een... ...ik zei het al, een, een behoorlijke club... Uh, ...collega's aanwezig ...op het buurtfeest Nieuw-Noord... Uh, ja. ...met een speciaal voertuig... ...want uh, het is wel een brandweervoertuig... Uh, ...geweest, dat zei je net voor het nieuws... Maar eh, je hebt er behoorlijk aan gesleuteld. Ja, uh, nou ja, in 2020 uh, kwam eigenlijk de mogelijkheid om uh, dit voertuig vanuit de Postheemskerk richting Hoofddorp te laten komen. Het oude voertuig wat we hiervoor hadden was een uh, ja, hele grote Iveco 4x4 uit uh, Velzen van Aan. En uh, ja, dat was een beetje lomp en kolossaal. Hmm. Niet dat het... Uh, je wel in de duinen uh, scheef. Ja, wel in de duinen, <laughs> maar niet dat het evenhandig in de woonwijk. Nee, nee, nee. Uh, dus uh, ja, die auto is uh, naar uh, Hoofddorp toegekomen. Uh, ja, en in de Coronatijd uh, kon er op zich uh, ja, natuurlijk heel weinig. We moesten thuis werken. Maar ik had uh, permissie om uh, ja, uh, me eigen af te zonderen in de werkplaats in Hoofdorp. Uh, en uh, heb ik het voertuig uh, ja, grotendeels gestript. Hoge druk hartsposten eruit, uh, rekken eruit. En uh, ja, de complete folderlijnen geïnstalleerd, een televisie, een mediabox, een aggregaat. Ja. Uh, dat we ja, stand-alone uh, de straat op kunnen en uh, ja, de mensen kunnen voorlichten. Ja, ja, ja. ja, ja. Is er, en hoe is de belangstelling uit het publiek voor, voor de voorlichting? Uh, nou ja, over het algemeen uh, goed. En, uh, ja, het verschilt wel eens een beetje per buurt, de feit waar je staat... Uh, het eerste wat we vanochtend hier op viel, was het eigenlijk een, ja, een hele grote groep senioren wat voorbij schuivelde. Oh, okay. mm. En ja, ja, die kwamen voor het concert natuurlijk. Koffie, ja, concert, ja, het koffieconcert. En, en nu ja, net na de middag zie je toch ook wel steeds meer jongeren en ja, schoolgaande kinderen. Groep 4, groep 5. Ja, en dan zie je dat er al heel snel interesse gewekt is uh, ja, voor het rookhuisje wat we hebben staan. Ja, ja. Hoe, uh, dat, die projecten op scholen, zijn jullie al in Zandvoort geweest eigenlijk? Voor... Uh, ja, we zijn dit jaar al in diverse scholen in Zandvoort geweest. Het uh, is ook zo dat komende week, uh, komende week of de week daarop, gaan de lesbrieven uh, en de e-mails voor het uh, komend uh, schooljaar de deur alweer uit. Mm. Dus dan kunnen de, ja, de basisscholen alweer inschrijven voor de gastlessen, voor de groepen 4 en groep 7, voor het schooljaar 24-25. Er is een, een nieuwe les hè, gemaakt, uh, dacht ik, door Brandweer Nederland. Uh, ja, ik zit uh, zelf ook in de landelijke werkgroep. Uh, Brand weer op school, dus afgekort de borst. En in principe is er voor elke groep een, uh, ja, een, een, een les gemaakt. Een aangepaste les. Een aangepaste les. Ja. Uh, de mogelijkheid is er ook voor leerkrachten om de les uh, zelf te geven. Er is een, een lerarenhandleiding uh, oh, bij okay. gemaakt. Oh. En dus dan specifiek van groep 1 tot en met 8. Uh, ja, de, er is materiaal uh, in papieren versie te bestellen. Maar het is ook gewoon helemaal uh, digitaal beschikbaar. Uh, dat uh, ja, mochten wij... Uh, Net niet de handjes hebben om op het gewenste tijdstip bij een school aan te schuiven. Ja. Dat de school het uh, zelf via LessenUp uh, kan regelen. Dan is de meester of de jus assistent voor de brandweer. Ja, eigenlijk nee. wel. Ja. <laughs> Leuk is dat. Ja. Goed, Maurice. Uh, nou, heb je voor ons nog een, een, uh, een handige en bruikbare tip.? Voor de, want het is tenslotte de eerste dag van de zomer. Je zou het niet zeggen. Ja. Maar hebben, moeten we nog ergens op letten in de komende zomer? Misschien wordt het wel een hele hete zomer. Ja, nou ja zeker. Kijken naar de laatste jaren. Uh, uh, met de temperatuur in de zomer. en toch wel uh, relatief. Uh, extreem droge periodes... Uh, ja, het, uh, het bosbrandgevaar... het uh, ja. duimbrandgevaar... Uh, ja. Ja, ligt zomaar om de hoek. En, uh, we hebben er dit jaar al een aantal gehad in Kennenland, eigenlijk ja. Ook op momenten wat we totaal niet verwacht hadden. Dus ja, wees alert. Euh, zeker in de zomermaanden. Euh, als het droger is en het zonnetje schijnt. Euh, ja, met euh, absoluut geen vuur in de natuur. En heb je maar enigszins het vermoeden dat er iets mis is. Euh, ja, bel zo snel mogelijk 112. Ja. Want hoe eerder we er zijn, uh, ja, hoe uh, beperkter we uh, uh, de situatie kunnen houden. Ja precies. Vind ik een mooie quote erop. Uh, geen vuur in de natuur. Oké. Okay, nou daar houden we ons aan hè Benno. Ja zo is het dat. Zeker, nou dankjewel Maurice, voor het dankjewel. Uh, Graag gedaan. Oké, okay, nou we gaan zo meteen uh, weer naar buiten, binnen, oh. Ja. Als het goed is, dus, uh, gaat het allemaal weer werken. En uh, kan jij ons zo dadelijk uh, weer horen. Nou, er gebeurt heel veel buiten. Ik heb uh, de Buffalo's hier uh, voor me. Een uh, podium van uh, jeugdfonds en uh, sport en cultuur. Dus genoeg te beleven. Kies het radiostation dat bij jou, dat past. jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. ZFM. En uiteraard heel veel lekkere muziek vanmiddag.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 staat weer uh, op een rijtje en dat is een stap als uh, nou uh, vanuit de studio uh, pluspunt ja. Thomas. Ja, we zijn er hier. Ja, we zijn er nog steeds eigenlijk. En, uh, Benno we is weer naar buiten het Tot aan vijf uh, uur we gaan even naar Benno Veugel toe want uh, dat is toch een oude scouter of ben je ergens anders Benno? Nee, ik sta bij de Pufflo's en ja, uh, ik, en, uh, ja ik heb ooit bij de, ben ik padvinder geweest en uh, eens even kijken jongeman, je bent prachtig gesmikt. Uh, wat is je naam? Uh, Dylan. En ben jij, uh, noemen ze het nou nog steeds padvinder, hè, Of ben je scouting? Um, scouting. Oh, dat is niet. Hoe lang ben je al bij de scouting? Ik denk... Uh... Ja, aan de af. Even kijken, er staat nog een meneer achter hem. Dan meneer, uh, u bent een van de leiders? Ja, ik ben de leiders van de Welpen. Oké. Okay. Zo. En wat is jullie rol vandaag? Jullie zijn lekker pannenkoeken aan het bakken. Ja, en op dit moment? en ik hier bij de pannenkoeken bakken. Anders, als de kinderen langskomen, kunnen ze over een uh, gepioneren brug lopen. We hebben A-frame lopen. Dat moeten we dan zelf zien. Kom komen lekker langs, voor de avontuurlijke kinderen. Die willen dan uh, best wel uh, lopen. En uh, we hebben een tocht. Oké, okay. wat een tocht. Een tocht waar ze iets moeten zoeken over het markt. Over het uh, hele uh, terrein. En dan kunnen ze teruggaan. Uh, iets uh, Een... Uh, een zinnetje oplossen oh yeah. en dan krijg je iets. Hartstikke leuk. Hoe gaat het met de scoutinggroepen in, in Zandport? Uh, goed. Wij zoeken als ze iemand willen, als uh, de ouders willen, wij zoeken ook leiding. Voor de Scouting de Buffalo's. Dus uh, als jullie willen komen een zaterdag meehelpen, dan willen we graag uh, bezoek. Ja. En als, als je zeg maar leider zou willen worden bij uh, de Buffalo's. Uh, Hmm. En wat voor kwalificaties moet je dan voldoen? Er is, uh, uiteindelijk uh, wordt er een VOG uh, voor gevraagd. De VOG, dat, COG, dat uh, verklaring omtrent gedrag. Dat is in ieder geval dat wij weten dat de uh, achtergrond van de mensen gezond is. Ja. En verder verreest geen kwalificaties en dan kunnen we daarna weer leiderschapstraining aan uh, koppelen. Oké, okay, dankjewel. Hey, wat vind jij het leukste bij de scouting? Um, allemaal eigenlijk. Ja? Ja. Oké. Okay. En maar pakken, koeken, bakken, dat gaat je ook wel af. Ja. Zo. En elke woensdag of zaterdag zijn jullie samen? Ja. Dus, nee, je nee, nee, nee, Wanneer zijn wij? Uh, zo, elke zaterdag tussen twee en vier. Ja. Elke zaterdag van twee en vier. En dan, wat doen jullie dan zo op zo'n zaterdag? geen idee jij ja, geen idee, nee, ik heb alleen, alleen, alleen. <laughs> Ik heb geen idee. Nou, mooi man, mooi man. Maar een van de, de leiders die weten het denk ik wel. Ja, het zijn verschillende activiteiten, we proberen elke keer iets anders voor de kinderen te uh, doen. Bijvoorbeeld pioneren, uh, uh, tochtlopen, een uh, waterraket creëren en opschieten, dat soort dingen. Lekker avontuurlijk, lekker uh, buiten. Zoals Baden-Powell het bedacht heeft, denk ik. De, de, de, toch steeds het avontuur opzoeken. Juist, yes, inderdaad. Okay. En dan gaan we lef, leeftijdsverbonden. Nou, zijn we. moet ik er wel even bij zeggen. De bevers zijn op dit moment uh, rondje aan het lopen. Dat zijn de leeftijdsgroep van uh, 5 tot 7. Tot, tot 6. En dan uh, de groene blues, de welpen. Dat zijn van de leeftijd van 7 tot 11. En dan hebben we de bears blues. Dat zijn de scouts en die zijn van uh, 11 tot 16 en daarboven hebben we de Explos en daarboven hebben we dan de Stam, de 18-plussers Oké, okay. dankjewel voor de toelichting en volgens mij voor de mensen die niet weten wie Beden Powell is, dat was uh, uiteindelijk de Wereld, uh, ja, de oprichter van de padvinderij. En daar is uh, uh, uh, ja, in de literatuur hele interessante verhalen over terug te vinden. Terug naar ter de studio. Zeker Benno, nou wij hebben nog wel even één uh, vraagje. Ja, benno. Want ik had het net over die balken die je nou uh, voor je ziet. En uh, Thomas heeft even een vraagje aan je. Ben ben je nee, er nog? Benno is uh, Benno is weg. Dus uh, oh, is straks uh, weg. gewoon even verder uh, die vraag, uh, Maakt allemaal niet uit. Hij was bij de scouts in ieder geval Formidable Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidable Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidable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 Nous étions formidables. Oh, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, oh, pardon, petit. Tu sais dans la vie, il y a ni méchant ni gentil.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 Tu étais formidable. Oh, formidable. Tu étais formidable, tu étais formidable. Tu étais Ja, stromai was dat een uh, formidable. Of dat ook voor het weer geldt, dat hoor je ze dadelijk naar de volgende plaats. Die wij in deze live uitzending vanuit pluspunt voor je gaan draaien. Welkom het buurtfeest. Wij zijn erbij van de radio tot aan 5 uur. Songs. and I could tell it wouldn't be long the he was with me, yeah me. And I could tell it wouldn't be long the he was with me, yeah me. Singing, I love rock and roll, swingin' all the time in the jukebox, baby. I love rock and roll, swingin' all the time and dance with me. Ow! Smiles so high, got up. And ask for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. So I'll take you home where we can be alone. Next we were moving on. He was with me, yeah, me. Next we were moving on. He was with me. Yeah. We'll be moving on and singing at some old song here with me, singing. I Mij zo hebben begin jaren uh, tachtig deze hits. John Jet en de Blackhearts en I love rock and roll geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en daar hebben we Benno Veugel voor ingeschakeld voor het weer. Zo is het mogelijk. Daar ben, daar ben ik dan. Uh, momenteel is het lekker droog in uh, Nieuw-Noord. Uh, uh, het is wel bewolkt. Uh, we hebben dus, uh, nou, in de zon ja, die uh, schijnt maar één uur die, uh, vandaag. Dus ik denk dat het vanavond na 10 uur pas is. Dat is. Dan hebben we het wel weer gehad. Nou, de regen hebben we gehad. er zou twee millimeter Vallen en De wind is 28 kilometer per uur, dus dat is best wel een stevig windje. Morgen blijft het droog, dames en heren. 26 kilometer per uur waait het dan en, um, en we hebben 7 uur zon. Kijk, dat, is, uh, dat zijn de betere verhalen. Dan maandag, dinsdag en eh, maandag en dinsdag ook niet veel zon. Minder wind, dan zakt hij allemaal wat. En de, het aantal eh, millimeters aan regen ligt tussen de 2 en de 5. Um, nou en de, wat doet de temperaturen? Die gaan wat omhoog. Kijk dat is altijd wel weer beter nieuws. Morgen 15 graden. Dinsdag 17. En dat is tegelijkertijd de hoogste temperatuur. Van deze komende week. Um, nou dan hebben we woensdag nog een, een beetje regen. En donderdag en vrijdag. Is het dan droog. En met name donderdag. Daar moeten we een beetje naar kijken Rob. Uh, is, is dat dan... mooi? Ja ja, ja ja ja. Donderdag dat uh, ziet er hoopvol uit. Met 12 uur zon. Um, dus ik zou zeggen. Leg je handdoekje en zwembroekje klaar. Want uh, we kunnen weer naar het strand. We gaan de cabrio weer oppoetsen Benno. Ja, ja, het dak, dat het, het dak eraf. Het dak eraf. Dankjewel voor het weerbericht. Ook naar te lezen op www.ricoweer.nl En ik hoor jou zeggen zes uur zon, zeven uur zon. Maar de zon is er toch bijna altijd. Alleen de wolkjes zitten ervoor. Oh is dat zo? Ja okay, nou dat, ja. dat, dat ja, is en een aan En de probleem. andere kant van de wereld schijnt die s'nachts ook nog. Dus ja, okay, als nou je nou het zo ja. praten, dan weet ik er ook nog allemaal. bij. Helemaal goed. Nou daar houden we het dan bij. Hè? Dankjewel je ja. wel weer voor het weer. Wij gaan een uh, plaat draaien uit de jaren 80. Een van mijn favorieten is deze van uh, Womack en Womack en de teardrops. We hebben Mike Dane hier aan tafel en hij zong ook lekker mee met deze van Wommick Wommack, Teardrops. Wel een lekker plaatje hè Mike? Ja, een heerlijke plaat. Zeker weten. Nou ja. Ik hou ervan. Zeker. Is... Ja, wat heb jij... Nee, deze zie jij helemaal niet hè? Alleen Nederlands-talig? Nee, nee, nee. nee, nee. Dat het niet? het uh, bereidt zich ook naar het Engelstalig. Oké, okay, nou ja. Wij willen er alles van weten, Benno, toch? Ja, zeker. Ja, Maaike gaat straks optreden vanaf, uh, even kijken, naar Roy Donders. Dat, ja, uh, dat is een beetje is het geen zware opgave eigenlijk. Om, uh, het is, uh, Roy Donders wordt hier gepresenteerd als, uh, nou ja, uh, de, de grote artiest van vandaag. Maar dan moet jij daarna komen. Dat is uh, niet een... Uh, nou, als Roy lekker het zweertje erin brengt, wat hem zeker gaat lukken. Ja. Dan, uh... Heb ik al eigenlijk alleen maar een stukje makkelijker. Ja, dat zo kan je het ook alleen. zeggen. Ja. <laughs> je gaat zelfs een uur optreden. Uh, ja. Dus dat is uh, nog wel, uh, wordt wel wat van je gevraagd, uh, denk ik. Uh, of uh, is dat uh, penis? Doe je met twee vingers in de neus bij wijze van spreken? Ja, ja, normaal gesproken staan we er een klein beetje onbekend. Dat we nooit stoppen natuurlijk, dat we nooit kunnen stoppen. Je oh, okay. het zelf uh, gewoon elke dag nog steeds hartstikke van geniet ik uh, Elk optreden wat ik mag doen, uh, ja, blijf ik dankbaar vinden. Dus automatisch ga je in die vibe. En dan ja, dat is het toch heerlijk als de mensen zeggen: oh, Doe er nog eentje nou dan doe er lekker nog op. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja lekker ja, door. Ja, ja, ja, ja. Heerlijk, hou ervan. Maar, maar ik neem aan dat je. treed je echt elke dag op? Nee, toch? Nee, niet elke dag. Oh. Door de week uh, heb ik gewoon uh, mijn eigen bouwbedrijf, natuurlijk. Oh, okay. En dan uh, begint meestal vanaf donderdag of vrijdag, uh, begint het zingweekend uh, weer. Oh, Oké, okay. dus... je, je bent echt zeven dagen in de week bezig. Uh. Is de, nou ja, meestal januari, februari is altijd wel uh, lekker te doen. Dus we ja. pakken we altijd een beetje voor de vakanties, maar voor de verderest... Ben ik een gezegend mens dat ik in het weekend ook nog uh, ieder weekend op het podium mag staan. Ja. Ja, ja, ja. Ik heb wel brand, zingende brandweermannen, maar jij bent een uh, zingende bouwvakker. <laughs> Wat leuk. Vakbouwer, hè? Ja, ja vakbouwer. Ja. En nou, daar heb je het ook natuurlijk, even een zijlijntje, maar daar heb je het ook uh, krankzinnig druk mee. Uh. Dat is inderdaad, vanaf de corona is dat uh, inderdaad Sky high, hè? Ja, ja, precies, precies. Ja. Je kent werk niet aan. Nou ja, dat is maar net hoe, hoe ver je het zelf inplant. Ja, hadden. natuurlijk. Dat, ja. Uh, je kan ook nee zeggen natuurlijk. Ik heb maar twee handen, dus ja. dat kunnen we plannen. En dan uh, de jongens die we belopen, dat, uh, dat kun, meer kunnen we niet plannen. Ja. Oké, okay, nou even over... Ik um, neem even een stukje geschiedenis uh, met je door, uh, Mike. Ik want ben je hebt ook natuurlijk je, je eigen website, mikedana.nl, En dat, daar maak ik dankbaar gebruik van. Um, je al op jonge leeftijd liefhebben van muziek. En je bent uiteindelijk doorgebroken in 2018. Ben je ontdekt en toen eigenlijk... Uh, voor volle zalen gaan zingen. Was het niet 2016 dat we met een zingen kom weer bij mij? Ik heb geen idee. Kom weer bij mij, volgens mij 2016. Toen uh, pikte Radio NL, die pikte mijn liedje eruit. En zodoende werd ik uh, op de radio's gedraaid. Ja, ja, dan wordt het natuurlijk een, uh, een wat, wat leuker verhaal. Dan wordt het allemaal wat professioneler. wordt het allemaal wat, uh, wat echter, om het ja. zo maar te zeggen. Ja. Nou, staat op je website. Je hebt ook uh, in het buitenland opgetreden met uh, internationale artiesten en, uh, en bekende Nederlandse artiesten. Uh, even naar die Duitse-Belgische grens. Uh, ja. iets, hoe, hoe is het anders dan bijvoorbeeld hier in Zandvoort optreden? Is de sfeer anders? het publiek anders? Nou ja, de sfeer is natuurlijk, kijk, die maak je samen met het publiek. Dus dat, dat, dat kan je niet in je eentje, dat doe je samen. Maar ja, in principe de feesten en de, de partijen en de dingen, evenementen die we mogen doen. Ja, als het lukt om de mensen lekker op je hand te krijgen en lekker met je mee te laten doen. Is het of je in Duitsland, België, Spanje, Turkije... Oh, dat maakt niet uit. Nee, dan uh, kan je hetzelfde feestje wel bouwen. Ja, ja. Nou ja, want uh, elk volk staat natuurlijk bekend om zijn eigen uh, cultuur. En, en stugge Hollanders bijvoorbeeld, stugge Groningers, uh, Zo, Friese en dat soort uh, dingen. Helemaal mee eens, maar daarom zeg ik altijd: als het dan hier lukt, dan lukt het overal. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat moet je dat als artiest zelf aanleren eigenlijk uh, om, om het publiek met je mee te krijgen? Ja, maar ik denk dat het vooral gewoon blijft. Lekker heel dicht bij jezelf blijven. Gewoon lekker je ding blijven doen waar je zelf van geniet. Heel erg genieten op het podium. Zodat als de mensen dat zien, dat je die vibe kan overbrengen. En dan eigenlijk gaat dat wel vanzelf. Dan, dan ga je zo. Ja, oh, oké. Okay. Goh, was een radio maken, maar ging dat ook maar vanzelf. Ja, dat, <laughs> dat gaat niet vanzelf, Pedro. Nee, nee, nee uiteraard, uiteraard, gaat uiteraard gaat het niet vanzelf. Je moet er natuurlijk keihard voor werk op. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar net wat ik zeg, ik denk dat het toch een stukje ja, simpelheid dat dat het allerbelangrijkste nee, is. Ja. Dat je niet uh, met je neus omhoog gaat lopen. Nee, ja, precies. Lekker... Mike, even een vraagje: wat vind je het leukste om te zingen? Nederlandstalig, Engels... Als ik, als ik eerlijk ben, dan is dat gewoon... Uh, ja, uh, toch het Engelstalige. Engelstalige. Dat vind ik zelf uh, ja, het fijnst om te zingen. En dan heb je nog een uh, bepaalde favoriet... Uh, waar je graag uh, nummers van zingt? Nou ja, ik ben zelf natuurlijk helemaal gek van... Uh, yeah, the One and Only Tom Jones ja uh, Engelbert Humpendink, ja, uh, Lionel ja. Richie. Ja, tuurlijk. Michael Bublé. Uh, ja, dat soort nummers allemaal. Dat vind ik toch wel heel erg fijn om, uh, om te zingen. Ga je dat vanmiddag hier in uh, Zandvoort uh, Nieuw-Noord ook uh, brengen? We gaan even het publiek aankijken uh, wat er allemaal rondloopt. En dan uh, <lacht> heb je zomaar kans dat er uh, vast wel een uh, Tom Jones voorbij komt. Ja, ja. Schrijf je, je bent songwriter, hè? Ja. Wat, uh, uh, dus je schrijft zelf ook liedjes. Ik heb uh, diverse eigen singles heb ik zelf geschreven, inderdaad. Uh, waaronder uh, Geluk. Het is uh, toch wel een van mijn, denk ik, mijn mooiste plaatjes, vind ik zelf. Uh, jij en ik heb ik dan uh, samen met Anita Daan hebben we die, uh, geschreven. Uh, kom weer bij mij. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, als de zon schijnt. En we hebben natuurlijk een uh, fantastische koffer gemaakt van uh, Oké. Okay. Als ik jou vergeef. Die, uh, dat doet, die doet het eigenlijk nog steeds. Op ja, ieder ja. feestje en okay. uh, alle partijen. En volgens mij half Nederland zingt ook mijn liedje dus dat is uh, oh, super dankbaar ja ja ja, ja ja ja ja en staat er ook nog wat op de planning op de Qua planning? nieuwe muziek ja tuurlijk ik, uh, ik ben iedere keer druk aan het brainstormen van zullen we weer een koffer gaan doen of zo want het is momenteel toch wel heel erg hot ja. bij alle artiesten om uh, om te kofferen als ik uh, kijk naar het wat diep in mijn hart ligt heb ik uh, Liever een eigen geschreven single. Dat is ook waar de, waar, de, waar de mensen dus om vragen. Van Mike, wanneer kom je ja. weer met een eigen single? Maar ja, als je weer naar het commerciële gaat kijken. Dat, om op het podium te komen. Dan blijven toch de koffers weer aantrekken. Dus een leuke koffer sluit ik ook niet uit. Maar een eigen geschreven nummer gaat er zeker komen. Die, uh, hij ligt in principe hij ligt klaar. We hoeven alleen de studio in. Alleen ja, zoals je al zei natuurlijk. Uh, best wel heel erg druk. Ja. Met het bouwen en... Uh, zoveel bij mij op te steiger. Je, zo, moet, je moet een liedje. beetje prioriteiten stellen. Af ja, ja. Toe, dat, uh... ja. Nou, hartstikke leuk, uh, Mike. Uh, we kijken daar natuurlijk naar uit. Uh, want uh, ja, is, het zijn denk ik uh, gezellige meezingers die je het liefste maakt. Of zit er ook wel eens een bellet tussen? ik, als ik komen we weer op een puntje van het zijn gezellige meezingers. Maar als ik naar mezelf kijk en diep Diep in mezelf kijkt, dan ja, zou ik toch voor de mooie gevoelige belegd gaan. Ja, ja, okay. Want dat is toch wel iets wat, uh, wat mij voor mijzelf meer aantrekt. Dus we zouden Mike daar straks in de toekomst nog wel eens aan kunnen treffen. Um, ik weet niet of je gitaar speelt. Of, uh, nee, ik wou, ik wou ook zo handig was. Ik heb het een paar keer geprobeerd. Je bent heel handig. Dat, nee, ik ben nog bouw van handig. <laughs> maar niet met, met dat pinkje. <laughs> ja, ja, ja. Dat is, wordt nou nou ja, goed. Maar ik bedoel, uh, misschien een, een, een gitarist naast je. en uh, ja, mooi, akoestisch. Een, in, in, in café, ik, ik, ik noem al wat, hè, Café Neuf. Ik, dan zie is je ze voor me, en dan uh, Jij op een barkruk, uh, gitarist naast je. En dan mooi, akoestisch. Ja, prachtig. Dat klein klein orkestje, klein concertje. Hè? Lijkt me prachtig. Een saxofoon erbij, dat is mooi. Ja, ja uiteindelijk. Ja. Kijk, hij maakt er weer een heel orkest van. Dan ja. doen we er ook nog een doedelzak bij. Doedelzak. Een doedelzak voor het metropool er nog ja, ja. wel bij. Ja, ja nou, Mike, half vijf, he, sta je op het podium ja. hier. Dus iedereen even gaan luisteren, natuurlijk. Ja. Uh, ja, je verklapt niet welke nummers je allemaal gaat doen, moet, ze gewoon komen luisteren, neem ik aan. Ja, hartstikke leuk, ja. Uh, we hebben ruimte zat hier al. Het is al aardig lekker vol, het is gezellig, er hangt een goede sfeer, dus... Zo is dat. Zeker. En we gaan er een mooi feestje van bouwen om alle vijf. En ik had uitgekozen voor jou dat nummer waar je het uitgebreid over gehad hebt. Als ik jou vergeef, hier is Mike Dana. je in het felle licht met je haar door de war een verlopen gezicht je staat daar om het centen te verdienen jij liet mij in de steek nu sta jij elke week voor je heerlijke vriend waar jij dit geld voor verdient besef je niet dit is geen echte liefde maar straks ben jij Wil je mij laten gaan? Ik heb het goed met je voor. Ja, ik sleep je er door. Maar ik wil dat je weer normaal gaat leven. Hé, hey, waar is nou je lach? Die ik vroeger vaak zag. Vergeet of wat hij je zei? daarna hier op het podium in de noord bij het buurtfeest half vijf zijn optreden. En uh, als je alles weet, dat uh, was de single die we net uh, draaiden. We hebben het al de hele tijd over die plaat, <laughs> hè. Dat Benrode denkt, waar hebben jullie het ja, over? Ja, hij zit eindelijk tijd ervoor. Ja, gooi hem erin gewoon, <laughs> uh, zou ja, ik zeggen. Welk het welke plaat? Nee, iets met Milwaukee. Milwaukee. Oh ja, uh, Milwaukee. die Dan ja. moet hij even zeggen wat het betekent. Ik heb geen idee. Ja, geen idee. Nou, luister en huiver, ja, okay. zou ik zeggen. Ja, nou. Komt hij aan, uh, een che re tattica cohi che Anna la muo sie ti ancora cara la cara without care oh now now with a beat and i Dan is hij afgelopen. Dan ben ik met je aan het praten. Je zit weer te slapen. Nee, ik zit helemaal niet te slapen. Ja, ik ben de hele tijd aan het praten over van alles en nog wat. Maar goed, we gaan nog een lekkere plaat draaien. Oh, oh, oh, wacht even. Heb je nieuws? Nou, ik wil even van Benno horen. Ja. Is er een gokje, Benno? Waar gaat het over? Oh ja, Markie. Wat? Geen idee. Ik sta er helemaal niks van. Ik zou je vertellen, wij weten het ook niet. Oh, jullie. Weten dat, ook dat, is, dat is de verrassing, Danbeer. Dat is ja, een de verrassing, ja, ja, ja, ja. Benno. Heb je wat aan? Nou, nog twee plaatjes in dit uur van Zandvoort op zaterdag. Ja. Daarna ja, nog twee uur lang. Met onder meer, hopelijk, Roy Donders ook even in de uitzending. Hè? Wie weet. Ja, precies. Wie en we weet. hebben nog iemand van het Rode Kruis. En we kunnen nog even met de, terug naar de grote rampoefening op zee van vandaag. En de jeugdbrandweerwedstrijden in de Daar heb ik ook allerlei nieuws voor. Tenminste, in ieder geval, dat wil. Wil ik er van Uden, van de Brandweeros wel gaan vertellen. Nou, dat gaan we allemaal in de volgende uren doen van Zandvoort op zaterdag tot zometeen.